Het is vier uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Ook vandaag wordt er in Griekenland weer geprotesteerd tegen de bezuinigingen. De staking van vandaag moet de grootste worden sinds het begin van de financiële crisis. De vakbonden hebben opgeroepen tot een tweedaagse staking. Ze vertegenwoordigen ongeveer 4 miljoen Grieken. De veerdiensten diensten legden maandag het werk al neer en het vuil wordt ook al dagen niet meer opgehaald. Donderdag stemt het parlement over de bezuinigingen. Premier Rutte en minister Schultz van Hagen... beginnen vandaag aan een driedaags bezoek aan Rusland. Ze zijn uitgenodigd door president Medvedev. Rutte spreekt de komende dag in Moskou met Medvedev en premier Poetin. Morgen staat in Sint-Petersburg onder meer een bezoek... aan het museum De Hermitage op het programma. Met Schultz gaat hij ook kijken bij de stormvloedkering... die met Nederlandse inzet is gebouwd. Naast de leden van het kabinet... gaan ook vertegenwoordigers van het, bedrijf, het Nederlandse bedrijfsleven mee onder leiding van voorzitter Wintjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De Nederlandse Kamerdelegatie heeft op Curaçao het parlement aangespoord... om alsnog een diepgaand onderzoek te doen... naar berichten over corruptie binnen de regering van premier Schotten. Aanleiding is een rapport van oud groenlinksleider linksleider Rozemuller. Daarin staat dat er twijfels zijn over de integriteit van Schotten... en zeker twee ministers in zijn kabinet... Een oproep van Rose Muller aan Curaçao om die zaak te onderzoeken is door het parlement van het eiland al meteen afgewezen. En Ook de oproep van de Kamerdelegatie viel niet goed. De Engelse schrijver Julian Barnes heeft de Man Booker Prize gewonnen met zijn boek The Sense of an Ending. De auteur werd al drie keer eerder genomineerd voor de prijs, maar dit jaar won hij hem voor het eerst. Het boek is vrij kort, maar volgens de juryleden toch zeer goed leesbaar. De Booker Prize is de belangrijkste prijs in de Engelstalige literatuur. Het weer aan de kust. Enkele buien. Land inwaarts overwegend droog. De koelt in het binnenland af naar 5 graden. Overdag weer veel wind en buien bij een graad of 11. Dit was het NOS-journaal. En dan nu ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar is de weg afgesloten tussen Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam door een ongeluk. Dit was de verkeersinformatie. Al wakker, met en Goedemorgen. Het is woensdag 19 oktober. U luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u... Onze verslaggever Pieter op bezoek bij het WK Bridge. Hoe Nieuw-Zeeland zich opmaakt voor de finale van het WK Bridge. WK Rugby natuurlijk. En u hoort alles over de prijs van kerstbomen, ja, daar gaan we het nu al over hebben. En het is pas 19 oktober. En het is 19 oktober en weet je wat het is? Het is elke dag wel een dag van iets. Zo is het de dag van de leraar, de dag van de secretaresse... de dag van de vrolijkheid, de dag van de dialoog... en vandaag is het de dag van moeder Teresa. Moeder Teresa was in de vorige eeuw het symbool voor naasteliefde... won de Nobelprijs voor de vrede... en werd uitgeroepen tot ereburger van de Verenigde Staten... Precies acht jaar geleden werd ze zalig verklaard door paus Johannes Paulus II, omdat ze een wonder verrichtte. Een vrouw in India zou genezen zijn van een tumor nadat ze had gekeken naar een afbeelding van moeder Teresa. Bert Elbert is woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder was moeder Teresa? Ja, heel bijzonder. Hè? Dat is ook een van de redenen waarom ze relatief gezien vrij snel zalig verklaard is. Het is, niet altijd, ja, het, is, het is vrij uitzonderlijk natuurlijk dat iemand na zes jaar al zalig verklaard wordt. Maar het was natuurlijk ook een hele uitzonderlijke vrouw die, die ook de, ja, de Nobelprijs voor de Vrede gekregen heeft. En gewoon echt heel veel uh, in de sloppenwijken van Calcutta en wereldwijd gedaan heeft. Ja, want het is al bijzonder zegt u dat ze zes jaar na haar dood al zalig werd verklaard. Want dat kan alleen maar als iemand overleden is. Er zit, er zit een, hele, een hele fase, gaat er aan vooraf, ook een onderzoek. Uh, eerst moet bijvoorbeeld iemand, uh, uh, en dat is in haar geval ook al na een paar jaar gebeurd, verklaard worden tot, tot een eerbiedwaardig persoon. Dus dat betekent dat je een hele voorbeeldige levensloop gehad heeft, hebt. En dat was in haar geval dus, uh, du, du, dus ook zo. En daarom kon er ook vrij snel een zalige verklaring plaatsvinden. Want wat houdt dan nou eigenlijk in zo'n zalige verklaring? Nou, zalige verklaring is, is, is dus, wat ik al zei, he, je, je bent dan dus een heel. Een, een, een heel eerbiedwaardige persoon met een hele voorbeeldige levensloop. Dus al heel erg opgevallen in de wereld. en, en zeker binnen de katholieke kerk. Uh, en dan vervolgens uh, blijkt er ook een, een wonder rondom die persoon plaatsgevonden te hebben. Nou, in dit geval was dat een Hindoestaanse vrouw die, die, die, die aan een tumor leed, uh, die keek naar een portret. En die werd op onverklaarbare wijze eigenlijk werd ze, werd ze genezen. Nou, Dan volgt er een heel, een heel onderzoek door artsen, door, door allerlei getuigen. Er komt een commissie aan de pas. En dan kan men eigenlijk geen rationele verklaring vinden voor wat er gebeurd is. Voor, dus voor deze genezing hebben artsen verklaard van ja, hier, hier hebben we echt geen verklaring voor. Nou, vervolgens gaat de kerk dat dan ook onderzoeken. En als men uiteindelijk tot de conclusie komt van ja, we kunnen het echt niet verklaren... dan kan dus iemand in dit geval dan zelf verklaard worden. Maar voor een gelovige kan dat toch eigenlijk niet? Voor een gelovige is het toch rationeel dat God dat heeft gedaan? Ja, maar het is dus inderdaad uh, uh, ook door. door, door uh, uh, dit soort, zo, zo, het is dus een wonder. Hè? We spreken dus echt van een wonder. En dat is dus door ingrijpen van hoger hand. Het is dus niet moeder Theresa zelf die dat per se gedaan heeft. Maar het is ingrijpen van hoger hand. En dat noemen we dan een wonder, wat, wat dus niet verklaarbaar is. Dus zij was er eigenlijk. Zij was de tussenpersoon van God tot de mens? Ja. Ja, ja, ja. ja, zo bij... kun je het zien. Om zo het, het heel simpel te zeggen, zou ik het zo kunnen zien. Ja. Kunnen mensen nu ook bij het leven zalig worden verklaard? Nee, nee, nee. nee. Men, men moet echt overlijden. En een volgende fase zou kunnen zijn dat iemand heilig wordt verklaard. Dus je hebt een, een volgende stap, zeg maar. Dus het is eerst een kwestie van, van uh, de, de, die, die voorbeeldige levensloop. Hè? Eerbiedwaardig persoon noemt de kerk dat. ...dan vervolgens met zo'n wonder kun je, kun je zalig verklaard worden. Dat betekent ook dat je betekenis hebt voor bijvoorbeeld een, een, een orde, een congregatie of een speciaal land, of een land. En de laatste stap is dan dat je daadwerkelijk heilig verklaard wordt. Dan, dan komt er nog een veel groter onderzoek, er moeten meerdere wonderen gebeurd zijn. Dat duurt ook, over het algemeen ook veel langer. Maar dat kon zij dus niet bereiken? Dat kan nog. Ja, wel hoor. Dat kan zij wel. Maar ze moet dus eerst zalig verklaard zijn om überhaupt ooit heilig verklaard te worden. Nou, dat gebeurde dus vandaag, precies acht jaar geleden. Is er eigenlijk op dit moment een persoon waarvan je kan zeggen... nou, die kunnen we wel vergelijken met moeder Teresa? Dat oh, vind ik een moeilijke vraag. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel... als ik gewoon even vanuit de kerk praat, zijn er natuurlijk heel veel mensen... die op dezelfde wijze zoals zij bezig zijn. De orde die zij in de jaren 40 gesticht heeft... die heeft op dit moment 4000... Zusters, nonnen die overal op de wereld ook in dit soort sloppenwijken aan, aan, aan de slag zijn. Dus er zijn een hele hoop mensen die in haar naam hetzelfde werk doen. Dus die zijn er ook wel heel goed mee te vergelijken natuurlijk. Alleen, ja, ze zijn nog niet uh, zo opgevallen zoals moeder Theresa opgevallen is toen de tijd. Het is vandaag moeder-Theresa-dag. Wordt daar nu nog bij stilgestaan? Um, zal in, in, in menig kerk zal voor haar gebeden worden. Ik weet dat bijvoorbeeld in, uh, in, in het land waar ze oorspronkelijk vandaan gekomen is, zoals al meester, daar, daar, daar is het ook een speciale feestdag bijvoorbeeld. En gaat u er zelf ook nog iets mee doen? Uh, we zullen voor haar bieden in de kerk en dat is vandaag gebeurd. Mm, nou, dat is dan integroel heel fijn. Moeder Teresa beïnvloedde dus zelfs na haar doodlevens. Uh, Daarom is het vandaag dan ook Moeder Teresa dag. Meneer Elbertsen van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland, dank u wel. Het is acht minuten over vier. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. En onze actualiteitenredacteur Martijn Middel... heeft gisteravond de hele avond televisie gekeken... voor het mediaoverzicht van deze week. In een ronde langs de televisiekanalen... bleven we vanavond een tijdje hangen bij De Wereld Draait door. De redactie van het programma kijkt graag naar de satirische show Mock the Week. In de tv draait door een fragment van de comedian Milton Jones. just come back from Holland... When I was there, I was in a fish restaurant, and the bloke on the table next to me began to cough, so I ignored him. Then he began to cough a bit more, so I still ignored him. Then he began to choke really, really badly. So in the end, I stood up and I smacked him on the back really hard. And anyway, it turns out he was just speaking Dutch. Als tegenwicht laat de Antiliaanse rapper Kempy verderop in het programma horen dat Nederlands best een mooie taal is. Guys Meeuwens kan er een puntje aan het zuigen. Ciao. En ook Herman van Veen krijgt het publiek stil. Hij brengt in het programma een ode aan Ramse Shafi. Laat, laat, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat, laat me, ik heb het altijd zo gedaan. Ik heb het altijd zo. Zoals al vaker op dinsdag of woensdag duurde DWDD weer eens een kwartiertje korter... want er werd gevoetbald in de Champions League. Ajax nam het in Kroatië op tegen Dynamo Zagreb. Een lichtpuntje voor het Nederlandse voetbal, want er werd gewonnen. Vanaf de rechterkant buiten het spel gevlacht voor Simonic, de verdediger die mee was. Maar Ajax heeft de bal veroverd en komt nu in de uitbraak via Eriksen. Eriksen speelde een man uit op de rand van het schatstumgebied. 1 op 1 keeper ja. en de 2-0. 2-0 voor Ajax. Een counter met een hoofdletter C. Maar het eh, zorgt voor grote vreugde op de ajax -bank. En in de rijdende rechter een rare zaak. Mevrouw Den Hollander heeft sinds de verbouwing van haar badkamer en toilet last van geluiden die niet iedereen hoort. Het gaat om rare, lage tonen. En die zorgen voor overlast. Wat ik hoor, dat is een diepe bas. <tieding> En die monotone toon, die is ook zo. En als die dus vibreert, dan is het. Een zeer interessant fragment in het mediaoverzicht van Martijn Middel, dankjewel. En het is elf over vier en tijd voor muziek, Kamran. Ja, straks gaan we het onder andere hebben over het WK Rugby, want de finale komt eraan. Wilt u meepraten? Dat kan. U kunt bijna 0800 1121...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 Feeling Good van Michael Bublé op Radio 1. En we gaan naar de andere kant van de wereld, een land waar het al bijna avond is, Nieuw-Zeeland. Zondag speelt dat land de wk rugbyfinale tegen Frankrijk. De Kiwis kunnen na 24 jaar eindelijk weer eens wereldkampioen worden en dat wel in eigen land. Onze man in Nieuw-Zeeland is Nick Ritsen. Nick, goedemorgen. Goedemiddag. Is iedereen al klaar voor de finale? Nou, het begint langzaam wel weer te komen. Ja, wat wat, wat wat moet ik me, wat moet ik voorstellen? Is het te vergelijken met zoals het in Nederland gaat als een WK voetbal plaatsvindt? Nou, de, de, uh, ik denk dat de rugby niet zo populair is aan Nederland, maar uh, ze hebben hier toch aardig uh, wat Nederlandse invloeden gehad. Uh, en dat is ook wel duidelijk te merken. Ze hebben bijvoorbeeld hier een uh, Heineken heeft hier een fanzone gemaakt uh, um, uh, in, de, in de haven. En daar kunnen elke keer rond 50 uh, uh, uh, rustig, uh, de 50.000 kiwis rustig de rugby kijken... op grote schermen onder het genot van een lekkere Heineken. Dus eigenlijk, dus, uh, dus eigenlijk zeg je, in Nederland zijn we niet zo bezig met dat hele WK-rugby... terwijl een Nederlands bedrijf als Heineken heel groot adverteert op datzelfde evenement. Ja, dat, uh, Heineken heeft, uh, de commerciële afdeling van Heineken die heeft uh, dit echt als podium gebruikt... En, ja, het zal dan wel bij ons niet zo uh, interessant zijn. Maar volgens mij kijken er 1 miljard mensen per, uh, uh, over de hele wereld naar het WK Rugby. Dus volgens mij is dit een uitgelegen kans uh, voor Heineken om uh, hun merk uh, te verstevigen in de wereld. Is Heineken het enige Nederlandse bedrijf dat op het WK Rugby actief is? Nee, er is nog één andere en dat is uh, KPMG. Uh, dat is dan niet helemaal Nederlands, maar dat is een uh, leverancier. Zij doen alle financiële stromen... Er zijn meer sponsoren van, uh, van het WK Rugby. En volgens mij zijn er uh, in totaal uh, 20, uh, 20 sponsoren actief. Nou, als er van twee uh, Nederlands zijn, dan is het uh, 10% dat uh, door Nederland wordt gesponsord. Dus dat is eigenlijk best wel veel. Uh... Een grote invloed van Nederland in Nieuw-Zeeland. Als we nu terug naar het rugby gaan, hoe groot is dat nu in Nieuw-Zeeland? Dat is heel groot. Ik, uh, uh, ik ben hier stagiair hè? en ik, wij merken gewoon elke keer weer dat als, uh, als de All Blacks, zo heet het uh, team van Nieuw-Zeeland, uh, moet moet terugbieden, dan loopt het ook minder hard met onze orders die we binnenkrijgen. Mensen stellen dingen uit. Um, iedereen rijdt hier met vlaggen op de auto's. Um, het staat overal groot. Dus het is wel heel groot. En de, weer, de wetkantoren verwachten ook winst voor Nieuw-Zeeland. Denken de inwoners daar ook zo over? Of, of is er twijfel dat ze zullen verliezen van Australië? Nou, tegen Australië hebben ze net de halve finale gewonnen. Oh, daar sorry, was uh, weinig twijfel over. Maar wat, wat je hier heel erg voelt is dat uh, ze hebben niet zozeer haat tegen de tegenpartij... ...behalve tegen de Fransen. Dus ik denk dat echt iedereen... ...opgebrand is om die fans te verslaan. Een paar dagen geleden moest Frankrijk tegen Wales... ...in de halve finale. En iedereen zei, iedereen was hier voor Wales... ...want niemand wil eigenlijk dat hier... Uh, ...dat Frankrijk uh, de World Cup wint. Waarom niet? Waarom die, waarom die haat tegen Frankrijk? Ja, ik denk dat het nog een beetje van het oud komt, ...de Engeland versus uh, Frankrijk. Er zijn natuurlijk heel veel... ...hier engelsen geïmigreerd naar Nieuw-Zeeland vroeger... Dus... Ik denk dat het wel wel echt in de cultuur zit hier. En Frankrijk, die speelt ook veel harder, hè? Die hebben echt een andere stijl van spelen dan Nieuw-Zeeland. Uh, ja, alleen uh, de Kiwis kunnen er ook wel wat van, hoor. Uh, de afgelopen halve finale zijn er drie of vier met uh, bloed in het gezicht uh, van het veld afgegaan. En nou denken, dat heel veel mensen denken dat het een hele hooligan game is. Maar je hoort hier, uh, um, je hoort hier ook uh, wat de scheidsrechter zegt, hoor je hier ook op de tv... En daar wordt heel erg beleefd over gedaan. Uh, uh, see that, sir. In plaats van uh, een of ander scheldwoord wat ze in andere sporten zeggen. Dus, uh, en dat merk je ook buiten het veld. Mensen schreeuwen, mennen gemoedigen aan, andere teams. Uh, mensen rijden hier ook uh, niet alleen met All Blacks vlaggen... maar ook gewoon met vlaggen van omringende landen. In de poolwedstrijd moesten ze tegen Samoa. Nou, Dat is een klein eiland hier dichtbij. Uh, nou, dan reden mensen ook gewoon met vlaggen rond. Uh, dus dat is heel anders uh, dan, uh, dan bijvoorbeeld in het voetbal. Ja, Het is meer een gentleman sport dan voetbal eigenlijk. Uh, ja. ja, ik heb me daar wel verbaasd. En uh, positief verbaasd overigens. En uh, ja, mensen lopen hier ook bijvoorbeeld op die fanzone. Dat is echt niet alleen van de All Blacks. Uh, daar komen ook Japanners, daar komen ook, um, daar komen ook Australiërs. Daar komt eigenlijk, iedereen komt daar feestvieren. En ik denk dat het komt omdat. Uh, 70% van, uh, van de Nieuw-Zeelanders heeft, uh, heeft een geboorteplek uh, bij de ouders of bij de grootouders ergens anders in de wereld staan. Uh, er is maar 15% is hier van de oorspronkelijke Maori-stammen. Hm. Daardoor is Nieuw-Zeeland ook veel, uh, veel internationaler uh, en ze zijn hier ook veel gemoedelijker dan in de rest van de wereld. En daardoor zie je gewoon dat zo'n tournament uh, heel anders beleefd wordt dan bij het WKR... Uh, Voetbal in uh, Nederland. Nou, ongetwijfeld ligt jouw ja, op Blacks pakje voor de finale al helemaal klaar. Want aanstaande zondag is dan al die finale waar Nieuw-Zeeland snakt naar winst... om voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen rugby te gaan worden. Nick Ritsen vanuit Nieuw-Zeeland, dankjewel. Alsjeblieft. Wij zijn uiterst capabele interviewers, maar als het aankomt op echte diepte-interviews... dan halen we ons interviewkanon Jules Speksnijder erbij. Ja, en vandaag is hij zeer actueel, want terwijl bij de Dam allerlei mensen liggen te demonstreren, gaat hij het gewoon hebben over de eurocrisis. Ik heb er nu al zin in, kom maar op Griekenland zit financieel gezien heel erg in de pinari, En uh, wij moeten ze daar natuurlijk misschien weer uithalen. Nu zijn er honderden mensen in Nederland al aan het woord geweest over deze zaak. Maar Ruud van den Munkhoff is niet één van hen. Hallo Ruud. Hallo. En daar ben je niet blij mee, hè? Ik ben, uh, ik ben ziedend. Want je hebt een duidelijke mening over de Griekenland-crisis. Dat klopt, dat klopt. Ik, uh, ik heeft, zit in de politiek. U heeft ook een andere naam voor de crisis, uh, al ik begrepen. Ik noem het... Uh, uh, uh, teringcrisis. Teringcrisis. Het is gewoon... U zegt waar het op staat. Onze euro's. Iedereen zegt maar, oh, financiële crisis, uh, Griekenland, de debakel. Dat vind ik gewoon niet zwaar genoeg. En u wordt volledig buiten de discussie... over de eurocrisis en griekenland gehouden. Heeft u mij al op radio 1 gehoord? Of in de krant gezien. Ik zit ook in de politiek. Ik zou hier ook over gevraagd moeten worden. Ja, want u, u bent uh, Ruud van den Munkhoff. Ja, ik uh, ben oprichter van de partij Wakker Barneveld. Uh -huh. Uit Wapserveen. W Wakker Barneveld? Ja. Niet uit War Barneveld? Nee, ik kom zelf oorspronkelijk uit Barneveld. Maar uh, tien jaar geleden ben ik verhuisd naar Wapserveen. Dat ligt 118 kilometer uit elkaar. Ja, maar toch vind ik dat de, de belangen van Barneveld... Uh, uh, behartigd moeten worden, ook uh, in de rest van het land. Dus ook in Wapserveen. Ja. En dan ben ik begonnen met mijn polit politieke partij. Maar um, uh, de, u, u verdedigt de belangen van Barneveld in Wapserveen. Ja, bijvoorbeeld maar, de kippen, waar, de kippenvlees is ja. gewoon heel duur. komt ook door de euro, hè? ook door Griekenland. Het is gewoon heel duur, dat kippenvlees. Het moet ook helemaal naar Barneveld gereden worden. ja. Maar ik kan me voorstellen dat die boodschap niet helemaal aan gaat komen daar in Wapseveen. Want wat hebben de gemiddelde Wapseveener met Barneveld? Nou, niet genoeg. Dat is dus duidelijk. Dat maar, is duidelijk. maar toch heeft u de, de kiesdrumpel gehad. Dat klopt. Uh, ik heb uh, heel veel neven. En die wonen ook allemaal in Wapseveen. Ja, want er zijn 589 van Munkhofs in Nederland. Ja. En die wonen toevallig allemaal in Wapseveen. Nee, eentje niet. Oké. Okay. Eentje woont in Barneveld. Ah, kijk, vandaar. Maar die hebben de... dus allemaal op mij gestemd. En verder in Wapseveen stemt er eigenlijk niemand. Dan kan nee. ze geen reeds schelen. Nee. Nu, nu hebben we ook. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat voor vlees wij in de kuip uh, zouden krijgen. Dus we hebben even de burgemeester gebeld van Wapseveen. En die zei tegen ons: um, Die Ruud is een mafkees met een uitzonderlijke grote familie. En laat me nu alsjeblieft in godsnaam weer slapen. Dat heeft hij, denk ik, tien minuten geleden tegen onze uh, uh, redacteur in gezegd. Ja. Maar dat soort dingen zegt hij ook al vaker. Dus het verbaast me niks hè, dat hij dit soort taal bezigt. Dat is natuurlijk compleet onterecht als mensen op mij stemmen. Dan verdien ik gewoon een stem uh, in de gemeente. Maar u wordt wel serieus genomen met uw partij Wakker Barneveld uit Wapserveen? Ik heb zeker meer dan 500 mensen die mij serieus nemen in Wapserveen. Ja. En ik begreep ook dat u nog uh, ambities heeft? Ik uh, wil graag naar Den Haag toe. Gewoon als in, de eigen... in de landelijke politiek wil ik terechtkomen met Wakker Barneveld. Uh, er zijn namelijk wat familieleden van mij die zijn zwanger. Maar u heeft 60.000 voorkeurstemmen dan nodig, hè? Ja, maar wat ik zeg, er zijn wat mensen zwanger. Dus we verwachten nieuwe, uh, nieuwe van de Munkhofs uh, elk moment uh, te komen. En we moeten gewoon nog even doorfokken. Doorfokken? Doorfokken en dan verwacht ik uh, binnen acht jaar, verkiezingen over acht jaar... dat ik dan uh, een zetel in de Tweede Kamer kan krijgen. Om Barneveld te verdedigen. Om Barneveld te verdedigen, bijvoorbeeld de prijs van kip... die door de euro, uh, wat, uh, dat komt ook door Griekenland, door de teringcrisis... Dat wordt gewoon allemaal veel te duur. En een heel Barneveld leidt daaronder. Ja, en dat verdedigt u in Wapseveen? Uh, in Wapseveen, maar ik draag het ook uit naar de rest van de wereld. Oké, okay. nou, lijkt me een duidelijk verhaal. U heeft helemaal niks gezegd voor rest over de eurocrisis in Griekenland. Nee, hebben? ik denk dat we dat uh, beter uh, niet, niet kunnen doen. Nou, dat lijkt me ook beter, want wij willen ook gewoon verder met ons programma. Tot zover, meeste interviews. Jules Specksneider, volgende week hoort hij hem ongetwijfeld weer zo rond de klok van vijf voor half vijf. Want dat is het op dit moment op Radio 1. Straks hoort u alles over de kerstbomen die dit jaar weer duurder zullen worden. Maar eerst ontwaakt dit land natuurlijk op dit moment. Nederland stapt zo onder de douche en gaat dan ontbijten. En wekelijks ontbijten wij mee met iemand die een bijzondere dag voor de boeg heeft. Sinds afgelopen zaterdag is in Veldhoven vlakbij Eindhoven het WK Bridge gaande. Nederland is niet alleen de organisator van het kampioenschap... maar ook een serieuze kans hebben op een medaille. Verslaggever Pieter van der Kruk ontbijt met de drijvende kracht achter het Nederlandse team. Aan de ontbijntafel met, uh, met de captain van het Nederlandse team, uh, Bridget, Erik Laurent. Waar zijn de spelers nu? De spelers liggen nog in bed. Er is er maar één zo gek gevonden bereid gevonden om uh, nu zo vroeg op te staan. En hebben de spelers een, uh, een speciaal ochtendritueel? Ja, het, betekent, uh, het is een zwaar toernooi. Als het goed is, moeten we twee weken spelen. Van ochtends half elf tot s'avonds zeven uur. En dat is niet alleen uh, mentaal zwaar, want het is de opperste concentratie... maar ook fysiek, lang op de stoelen zitten... Dus uh, we hebben een heel programma. Op tijd naar bed, geen alcohol, goed slapen. En de volgende dag, volgende dag uh, lekker fit weer op. Kun je een spelletje in, in Vogelvlucht uh, uitleggen? Nou, in Vogelvlucht is het wel moeilijk, maar ik, ik zal het mijn best doen. Uh, Brit speel je met vier spelers. Een vaste partner. Noord-Zuid noemen we die en Oost-West. En het proces bestaat uit twee delen. Eerst het biedproces en daarna het spelen. Het bieden is een soort veiling... Je gaat bieden en hoe hoger je biedt, des te meer slagen moet je halen. En uiteindelijk het maximaal aantal slagen, dat is 13 wat je kunt halen... tot zo hoog kun je bieden. En ja, aangezien het aantal handen miljarden, miljarden is... moet je afspraken maken over als ik dit zeg of dat doe... dan betekent het dat ik dit heb en zoveel plaatjes en zoveel hartens... en ik heb meer schoppers dan klaveren. Dus biedsystemen kunnen wel heel ingewikkeld worden. Spelers studeren daarop... Uh, onze spelers zijn eigenlijk allemaal professional. Of bijna professional. Trainen meerdere dagen in de week. En hebben systeemboeken met afspraken van honderden pagina's. En het is ook een teamsport, begrijp ik? Ja, het bestaat ook wel in verschillende onderdelen. Net als bij zwemmen heb je verschillende onderdelen. Of atletiek. Bij Brits heb je ook verschillende onderdelen. Maar het wereldkampioenschap, het, het, het echt grote werk, is altijd een teamsport. Waarbij twee paren met elkaar een team vormen. En tegen een ander team kruislink spelen. En op welke manier speel je dan samen? Het is zo dat de Noord-Zuid kaarten die een team in de ene kamer krijgt... die krijgt het andere team, de tegenstander, in de andere kamer ook. Je krijgt dus dezelfde kaarten. Een van de grote voordelen van Bridge. Als je vergelijkt met Klaverjassen of Rikken, krijg je daar slechte kaarten, dan zit je erbij... dan kijk je ernaar en kan je eigenlijk niks doen. Met Bridge kun je zeggen, als jij met die slechte kaarten het minst slecht doet... dan kan je nog winnen, want alle andere spelers krijgen op die positie... dezelfde slechte of goede kaarten. En hoe gaat zo'n wedstrijd dan? Zo'n wedstrijd wordt hier nu gespeeld over 16 spellen. En ieder spel moet je denken aan ongeveer 8, 8,5 minuut. Dus een wedstrijd van bijna 2,5 uur. En ja, de spelers krijgen een, een boord op tafel, pakken hun kaarten eruit... en begeven zich aan het biedproces. En als het bieden is afgelopen na eenmaal, andermaal uh, pas... dan wordt er gespeeld, het contract wat je hebt geboden... en moet je proberen te halen. Nou, bij een toernooi zoals dit uh, hebben, heeft een team dat bestaat uit drie paren... heeft altijd twee begeleiders, de captain en een trainer-coach. Ik ben de captain van het team. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent om de opstellingen te bepalen... samen met je coach. En je regelt alles om het bridge heen... zodat de spelers zich nergens druk, hoeven te maken, nergens druk om hoeven te maken. Nou, ga eerst even lekker ontbijten, dan uh, praten ja, dan we zo meteen wel. verder. ziet er goed uit, dank je. Verse croissantjes, jullie. Ja, Goed verzorgd. WNL-verslaggever ja. Pieter van der Kruk aan het ontbijt met Erik Laurent. Straks komen we bij je terug, Pieter. En hopen we natuurlijk ook iets te horen over het WK Bridge. Donderdagavond staat hij in Ahoy. Good old Bob Dylan. En nu al bij ons op de radio. Don't think twice, it's alright. Well, it all you sit and wonder why, baby. Even you don't know by now.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 Think twice, it's alright Bob Dylan op Radio 1 en het is 32, oftewel 2 over half vijf en tijd voor het Nieuwsminuutje. Met actualiteitsredacteur Martijn Middel. In Las Vegas is het CNN-debat tussen de Republikeinse presidentskandidaten afgelopen. Vooral tussen favorieten Mitt Romney en Rick Perry was er vuurwerk. Waar Perry het afgelopen weken slecht deed in de debatten... koos hij dit keer voor de rechtstreekse aanval op zijn grootste opponent. Ook buitenlands beleid was een belangrijk thema. Volgens Rick Perry moet de VS de geldkraan richting de VN dichtdraaien... en Mitt Romney wil graag bezuinigen op ontwikkelingshulp. Daarop opperde outsider Ron Paul dat hij wil snijden in de financiële hulp aan Israël. De enige vrouwelijke kandidaat, Michelle Beckman, deed ook nog een duit in het zakje. Zij noemde de Iraanse leider Mahmoud Ahmadinejad een zelfmoordmaniak. Op Twitter werd de hele avond druk gesproken over het debat. De opvallendste tweet kwam van de democratische president Obama. Hij zegt dat hij zelf de grote winnaar is van het debat. Na verschillende Zuid-Europese landen... is nu ook de kredietwaardigheid van Frankrijk in het geding. Hoewel de regering zegt dat alles in orde is... waarschuwt kredietagentschap Moody's... dat het land op de lijst van mogelijk af te waarderen landen komt te staan. En dat komt vooral door de kosten die het land wellicht moet maken... om een aantal banken te redden. En duizenden mensen hebben afgelopen avond en een deel van de nacht... zonder stroom gezeten in de provincie Groningen. In het Westerkwartier viel rond 7 uur de stroom uit... De oorzaak was een defect in een transformatorhuisje. En die storing is inmiddels opgelost. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, actualiteitenredacteur Martijn Middel. En het volgende uur horen wij weer een nieuwe update van het Nieuwsminuutje van jou. Ja, we horen net al onze verslaggever Pieter van der Kruk, want die was in Veldhoven. Daar wordt sinds afgelopen zaterdag het WK Bridge gehouden. Nederland is niet alleen de organisator van het kampioenschap, maar ook een serieuze kans hebben op een medaille. Verslaggever Pieter van der Keuken ontbijt vanochtend met de drijvende kracht achter het Nederlandse team. En, en net hadden ze het over Brits zelf en uh, ze beloofden dat ze het zouden gaan hebben over het WK. Pieter. Terug aan de ontbijttafel met Erik uh, Roland. Hij is ondertussen eventjes een, uh, een mandarijntje aan het pellen, want het moet natuurlijk wel gezond gegeten worden. We gaan het even hebben over het, uh, over het kampioenschap en uh, de deelname van Nederland. Is Nederland eigenlijk een goed Britsland? land? Ja, ik kan stellen dat we bij Nederland, in Nederland bij de wereldtop uh, uh, horen voor wat betreft uh, Open en het vrouwenteam. En dan is er ook nog het seniorenteam, maar die categorie bestaat nog niet zo heel lang, dus die zullen zich nog moeten bewijzen. En hoe is het zo gekomen dat Nederland dit jaar uh, organiseert? Ja, dat is een typisch verhaal. Nederland heeft vaker toernooien, uh, Britse toernooien toernooi georganiseerd. Een Europees kampioenschap, uh, lang geleden. Een olympiade. We hebben in dit jaar dat de Olympische Spelen zijn... Hebben we onze eigen Denksport-olympiades. En eigenlijk was dit jaar Marokko aan de beurt. Maar die kregen de financiering niet rond. Het organiseren van zo'n toernooi is duur. Dan praat je toch al gauw over 1 à 2 miljoen euro. Wat de organisatiekosten zijn. Maar in Nederland hebben we uh, iemand die een groot hart voor de Britsport heeft, Hans Melgels van Brits Club het Onstein. En hij heeft toen gezegd: Ik vind het belangrijk dat dat toernooi ook een keer in Nederland gehouden wordt. Wij zijn goed in de organisatie, we hadden alleen de middelen niet. En hij heeft de middelen grotendeels ter beschikking gesteld. Heeft hij gewoon 1 of 2 miljoen geschonken, moet ik dat zo zien? Nou, niet, niet direct wel. Het gaat wel om financiële bedragen, de details zijn niet zo belangrijk. Maar het was ook meer een garantiestelling. Dus dat betekent van: nou, als we het nodig hebben, dan mogen we het geld gebruiken. Maar Nederlanders zijn zuinig, dus we hebben uh, toch met minimale kosten proberen een prachtig toernooi neer te zetten. Uh, Nederland speelt vandaag tegen uh, Italië, Egypte en uh, Chili. Welke van de drie wedstrijden wordt het spannendst? Ja, dat is zonder enige twijfel de wedstrijd tegen Italië. Die spelen we smiddags. We krijgen s ochtends Egypte, maar dan Italië. Dat is denk ik wel het beste Britsland van de wereld. En wat maakt de Italianen zo goed, uh, Britsland? Ja, het, het zit er een beetje in, in de cultuur daar, om heel snel te professionaliseren met dit soort sporten. En dan uh, is de hoeveelheid geld die er tegenaan gaat, is eigenlijk uh, gigantisch. De spelers worden in staat gesteld de hele wereld over te reizen, in allerlei luxe hotels te verblijven. Trainingsfaciliteiten, uh, ja, ze worden helemaal in hun watten gelegd. Hebben ze ook een beetje sterrenluurde? Nee, dat kan ik niet echt zeggen. Misschien een enkeling wat meer dan de anderen. Maar ja, deze jongens kennen elkaar allemaal en we komen elkaar ook al jaren tegen. Dus dat valt wel mee. En zijn jullie voor die wedstrijd tegen Italië daar nog extra zenuwachtig? Ja, er staat zonder meer extra spanning op. De wedstrijden worden ook uitgezonden via internet. Dus we weten dat er tienduizenden mensen kijken. Iedere kaart die je fout legt of iedere bieding die fout zou zijn... wordt gewoon over de hele wereld gezien en in alle vakbladen gepubliceerd... Dus je weet dat er extra druk op staat. Daarbij komt hier in Nederland... verwachten we vele honderden bezoekers voor zo'n wedstrijd. Die hier allemaal juichen en klappen en joelen als het goed gaat. En ja, dat geeft een extra druk. En wat is het doel van Nederland op dit WK? Wij hebben ons doel gesteld om een medaille te halen. En ik heb begrepen dat ook het vrouwenteam dat als doelstelling heeft. En eerlijk gezegd van het seniorenteam weet ik het niet. Nou, heel veel succes en geniet nog even van uw ontbijtje. Dankjewel, is lekker. Nu hoorde WNL's verslaggever Pieter van der Kruk aan het ontbijt met Erik Laurent. Het is inmiddels acht over half vijf. We luistert nu al wakker op Radio 1. Het is ook deze feestdagen opletten geblazen voor mensen met een krap budget. En zeker wat betreft de kerstbomen. Er wordt namelijk verwacht dat de bomen maar liefst 25% duurder zullen zijn. Goed nieuws dus voor de kerstboomkwekers van Nederland. Aan de telefoon Gerard Krol, penningmeester bij de Vereniging voor Nederlandse Kerstboomkwekers. En zelf ook een kweker. Goedemorgen, meneer Krol. Goedemorgen. U moet blij zijn met deze hoge prijs voor de kerstbomen, of niet? Uh, nou, als kweker zijnde ja, zijn wij uiteraard blij met een wat, een wat hogere prijs. Er wordt gezegd 25% duurder, maar dat zal de consument absoluut niet gaan merken. Dat is niet aan de orde. Nee, Bent u niet bang dat mensen veel minder bomen gaan kopen nu? Nee, want wat het zoals je al aangaf, 25% is, is, is duidelijk te veel. Het zal uh, misschien een paar euro's duurder gaan worden op een, een mooie grote boom. En dan zal het een hoofzaak ook nog wel alleen over de Omorica gaan. De welbekende kerstboom die de meeste mensen in huis hebben staan, hier in Nederland nog. Uh, we praten ook over een Norman. Dat is een boom die hoofdzakelijk vanuit Denemarken en Duitsland geïmporteerd wordt. En die zal uh, beduidend minder duur gaan worden. Waarom zijn die bomen veel duurder dit jaar? Ja, in het verleden is het zo geweest dat uh, ja, iedereen, vooral in, in Zuid-Nederland en in het oosten van Nederland, uh, die een hoekje over had, die uh, poten wat kerstbomen erin, zetten maar kerstbomen in. Nou, dat is dus uh, massaal gebeurd toen. En een uh, jaar, 7, 8 geleden zijn we daar tegenover ook overspoeld met bomen uit Denemarken. Dus de bekende uh, uh, norman En ja, toen is er een overaanbod uh, gecreëerd... waarbij dus die prijs helemaal ingezakt is. Dus daar werd helemaal niks verdiend. Nou, als er ergens niet, uh, niks verdiend wordt... dan gaan ze stoppen ermee. En dat is nu aan de orde. In de jaren vijf, zes zijn de mensen daar gestopt... met het troekjes allemaal vol uh, poten. Met gevolg dat we nu een, een, ja, echt een tekort hebben... en dan praat het vooral over een omorica... Of de ouderwetste uh, Picea Abius, die, uh, die opa en oma vroeger thuis uh, binnenhouden staan. Want ook een hele mooie bonus is, toch wel steeds. En hoe moet nu voorkomen worden dat mensen bijvoorbeeld toch voor een plastic variant gaan kiezen? Want die gaan toch voor eeuwig mee? Ja, die gaan voor eeuwig mee, dat denkt u. Maar dat in, in de praktijk gebeurt dat dus niet. Uh, meestal gebeurt het drie, vier jaar. Dan willen ze of, uh, wat we nu de tendens zien, dat ze toch gewoon weer een echte kerstboom willen hebben. De wereld bestaat uh, genoeg uit nep. Dus laten we maar gewoon voor een, een natuurlijke mooie boom gaan kiezen. Uh, ja, die, die paar euro meter meer, die moeten we ook een beetje op de koop toenemen, denk ik. Uh, de mensen, de, de consument, die moeten ook beseffen dat een, een kerstboom... Die u koopt, een, een gewone Omorica, een mooie bloosbaar die u koopt, die, die groene, de Servische is dat, die heeft al gauw tussen de 8 en 10 jaar op het veld gestaan. Hm. En als we dan over 1 of 2 euro meer praten, ja dat, dat is over 10 jaar maar 2 euro, dus dat, dat, dat, dat valt 20 cent, dus dat valt nog wel mee. En een bos bloemen staat vaak maar een weekje, en een boom die een maand binnen moet staan. Uh, die mag niet 2 euro meer kosten, terwijl een bosboel een week weggooit worden aan een boom. Die moet, uh, ja, een mooie boom die staat ook een maand binnen. Ja, hij staat een maand binnen. Maar wat is natuurlijk de eeuwige vraag na kerst. Wat doe je dan na de feestdagen met deze boom? Na de, na de feestdagen zijn gemeentes, uh, al genoeg gemeentes die de boom waar je de boom in kunt leveren bij uh, gemeentewerven. Waar die gecomposteerd wordt in plaats van verbranden. Nou, dan krijg je, dan wordt hij helemaal uh, goed gerecycled zonder je uh, uitstoot. En kijk, als je over, over uh, een, een boom praat, een natuurboom, die is er veel beter voor de natuur als een kunstboom. Het ministerie in Australië die heeft laten onderzoeken, een kunstboom, als je hem 17 jaar houdt, is, zou die milieuvriendelijker zijn. Ja. Nou, in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. In de praktijk is het drie, vier jaar of ze kopen een nieuwe soort. Of ze gaan terug uh, naar de natuurboom. Nou, dus in ieder geval hou hem bij die natuurboom. Koop gewoon een natuurboom. Ook al is hij wat duurder. En dat is misschien ook wel een goed als je geld over verdienen. ga lekker kerstbomen verkopen dit jaar. Gerard Krol, kerstboomkenner. Dank u wel voor de toelichting. Oké, okay, graag gedaan. En het is vandaag woensdag de dag dat de weekbladen uitkomen. En wij hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met Vrij Nederland. Iedereen heeft het over Occupy Wall Street, maar het echte straatprotest begon in Spanje. Afgelopen weekend betoogden de indignados in Bru Brussel en Vrij-Nederland was erbij. In heel de wereld werd massaal geprotesteerd tegen de macht van de financiële markten. Brussel als regeringszetel van de Europese gemeenschap was een centraal mikpunt. En ook het eindpunt van de mars van de Spaanse protesteerders die al meer dan twee maanden van Madrid naar Brussel liepen. De vragen van de beweging zijn duidelijk en terecht. Moet die crisis er weer zijn? Wat is dat geschuif van honderden miljarden euro's en dollars? Moet de overheid wel banken blijven redden? Misschien is dit geen crisis, maar juist boerenbedrog. Noa's crisis est una estafa. Kijk, dat is nog eens mooi gesproken. Ook spreekt Vrij Nederland met de droevige Volkskrant-columnist Wim de Jong. Hij beschreef in de Volkskrant zijn vrolijke belevenis als man in een midlife crisis, totdat zijn eigen vrouw bedroog met haar jongere baas... Vrouwen willen in de overgang weer tongen en passie voelen. En het liefst nu met een eigen man. Van zijn geslachtsgenoten moet de jong het niet hebben op het gebied van het vies. Zij komen veelal niet verder dan get alive. Neem een borrel en sleur een scharrel mee naar je hol. Er zijn immers meer vrouwen dan kerken in Nederland. Toch eh, verdomd hij het om 22 jaar huwelijk op te geven. De anti-held doet wederom zijn boekje open in Vrij Nederland. Op de cover van HP de Tijd staat een grote X. Met de ex heeft iedereen te maken: verdriet, wanhoop en woede. En die grote kater na de liefde beschrijft HP deze week uitgebreid in 17 pagina's. Zelfs aan de mooiste romances komt soms een eind. En dan proberen we vrienden te blijven of verbannen we die ex. Arnold Groenberg geeft liefdestips en ook de top 25 mooiste liedjes over liefdesverdriet. Kamal, heb je daar ook een mooi liedje dat je denkt dat gaat over liefdesverdriet en dat, dat doet mij wat? En nummer over liefdesverdriet. Mm, ik, mm, ik kom niet veel verder dan eh, het is een hele recente... en van eigen bodem, dat ben je voor mij wel gewend... werd de tijd maar teruggedraaid van Jeroen van der Boom. Nou, misschien draaien we hem nog volgend uur. Wie weet. Ook een twistgesprek tussen de politieagenten van de Partij van de Arbeid... en de Partij voor Vrijheid, de PVV. Ze dienden bij hetzelfde korps... maar nu staan ze politiek recht tegenover elkaar als Kamerlid. Herop Brinkman en Almond Marcouz gaan met elkaar in debat... Daarnaast ook in haar de tijd een interview met schrijfster Virginie Despentes. Ze schokte de wereld met «Bez moi», een boek vol met seks en geweld. Haar nieuwste boek schijnt net zo spectaculair te zijn... en de spraakmakende schrijfster ligt een tipje van de sluier op. En dan naar de nieuwe revue. Deze week een interview met acteur en reislustig presentator Chris Zegers... Ik word liever niet serieus, zegt de toekomstige vader. De 40-jarige Zegert vertelt over zijn rol in de film Lotus... waarin hij een invalide man speelt die in een revalidatiecentrum terechtkomt. Verder biegt hij het verhaal over zijn mislukte muziekcarrière op. De producer, de platenmaatschappij, de makers van de clip, gek werd ik ervan. Ik was de controle kwijt. Ik zal niet zeggen dat ik compleet radeloos was, maar het was geen leuke tijd. Ook verklaart de nieuwe revue Van de Gijp-hype in Nederland. Want hoe zit het nou precies? Voetbal International is genomineerd voor een televisiering. En vooral dankzij de inbreng van de momenteel uitgeschakelde René van de Gijp. Niet iedereen sluit aan in de uit uitdijende Polonaise... achter de oud-voetballer van PSV. De man die furoren maakte met de uitspraak... maak je niet druk joh, werd ook knettergek van zichzelf. Vriend, een zaak waarnemer Rob Jansen zegt... Ik merk dat hij in een tunnel aan het rennen was en steeds meer in de ik-vorm sprak. Het incasseringsvermogen van de verwende oudvoetballer was al aangetast door zijn vergrote populariteit. En kwam definitief in het rood te staan door de dood van geestverwant en oudcoach Frits Korbach. En al eerder ook nog van oudvoetballer Cormulijn. De belangrijkste vraag blijft of hij nog terug zal keren. Überhaupt nog. En aanstaande vrijdag zullen we weten of de televisiering nou eindelijk naar. Uh, het programma Voetbal International gaat. En tot zover de tijdschriften, de weekbladen die deze week uitkomen. Het is inmiddels uh, 13 minuten voor 5. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Straks gaan we het hebben over... Polen. Maar nu eerst Maroon 5. If I never see your face again. You burned Ja, Maroon 5, If I Never See Your Face Again. Het is 11 minuten voor 5, nu al wakker op Radio 1. Idols, X-Factor, Hollands Got Talent. Verschillende talentenjachten hielden Nederland de afgelopen jaren in de ban. Het bekendste succes is toch wel The Voice of Holland. Het concept van John de Mol, waar wekelijks miljoenen mensen naar kijken. Maar dat was niet genoeg voor de mediamagnaat. Hij verkocht voor honderden miljoenen euro's het idee aan Amerika, België, Duitsland, Engeland, Finland en nog heel veel andere landen. Zo ook aan Polen. Maar is het programma daar ook wel zo'n succes? We vragen aan onze correspondent Gwenny Somberg, want die zit in Polen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het succes van The Voice of Poland net zo groot als in Nederland? Um, nou, het is nog niet zo groot. Uh, het is wel een succesvol programma, maar de, uh, het kijkersaantal is nog niet zo hoog als uh, in vergelijking met Nederland. Um, de eerste aflevering tro trok 1,8 miljoen kijkers en ja, op de 40 miljoen polen is dat dus niet echt een ontzettend uh, hoog cijfer. Maar nu zitten ze ongeveer op de 2,5 miljoen kijkers per aflevering, dus het gaat in ieder geval de goede kant op. Maar is het een letterlijke kopie of hebben ze ook een soort eigen invalshoek van The Voice of Poland is anders omdat... Um, nou, het, is, het enige verschil is eigenlijk dat het wordt uitgezonden op het publieke net, en niet op de commerciële, dus dat er geen reclames tussen zitten. Maar verder is het exact hetzelfde als in Nederland. politiehonden staan hetzelfde, de stoelen draaien hetzelfde. En ja, ook hier wordt gewoon in de volgende ronde gekozen, middels van de bedvos. Maar wat natuurlijk wel anders is, zijn de coaches. Wij hebben Nick en Simon van Velzen, Marco Borsato en Angela Groothuizen. Hoe zijn die coaches nou in, in Polen? Um, van de vier juryleden zijn twee echt grote namen voor in Polen. Uh, dat zijn zangeres Kaya. En zij is een van de grootste artiesten al jaren hier in Polen. En ook zanger Adam Darski is bij iedereen wel bekend. En de andere twee zijn iets minder bekend, maar zeker een goede toevoeging in de show. Um, de jonge meisje Anja, die heeft al een keer meegedaan aan idols en heeft het ook, ook daar in de finales geschopt. En zij heeft ook gewoon een solo carrière en. Um, daarnaast hebben we nog Andrzej Biasetti en die zingt ook al ongeveer 20 jaar met vrij veel succes. Uh, die zat eerst in een band Mafia en is nu soloartiest en songwriter voor andere artiesten. Nou, dus best wel bekende namen van Polen. Hoe is die interactie? Want hier zijn Van Vels en Nikke Simon altijd een beetje elkaar aan het plagen en aan het pesten. Is dat nou ook daar of is het wat serieuzer? Nee, nee er wordt net zoveel geplaagd. Um, um, ja, eigenlijk is het tussen alle juryleden wel een beetje. Er wordt uh, veel gehoord. Ze proberen natuurlijk ook elkaars uh, kandidaat een beetje af te pakken en elkaar voor de gek te houden. Het is eigenlijk wel vergelijkbaar met hoe het hier gaat in Nederland. Ik neem ook aan dat ze goed hebben gekeken naar de aflevering hier, zodat ze gewoon weten hoe het er uh, aan toe moet gaan. Nu is er is één jurylid in Polen die zelf ook in een death metal band uh, speelt. We gaan even een stukje luisteren. Nou, een echte metal god bij de Voice als coach. Wat een herriemaker. Um, maar hij mag niet meer meedoen, heb ik begrepen. Hoe kan dat? Uh, nou ja, in 2007, dat is al een hele tijd geleden natuurlijk. Maar toen heeft hij een bijbel verscheurd op het podium... tijdens een optreden met zijn band BMS. En ja, in dat natuurlijk ook veel verzet bij de katholieken. En ja, die zijn eigenlijk nogal overgevallen dat hij nu in de jury zit. Um, vooral omdat het natuurlijk op het publiek net is. En ja, zij... We hebben ontzettend veel klachten ingediend. En ja, de... Um Makers van het programma zijn er toch een beetje doorheen Vega gebracht. En ja, ondanks, een paar weken geleden... heeft hij ook nog eens uh, tijdens een concert van een andere wens, Times New Roman, kwam hij op als priester... om de bandleden van wens band te genezen van hun verlamdheid. Ze waren natuurlijk niet verlamd, maar ja, hij speelde dat hij dat wel eventjes kon genezen. En ja, dat uh, viel helemaal niet uh, goed bij uh, de katholieken. En ja, weer regen van klachten. En ja, u heeft... Uh, uh, TVP heeft gewoon gezegd van ja, dit kan niet, niet langer. Hij mag dit seizoen gewoon afmaken, maar volgend seizoen kan hij niet terugkomen. Nee, niet echt te vergelijken met Angela Groothuis, als ik het zo hoor. <laughs> nee. zijn, zijn er trouwens andere concepten in Polen die, we, die, die, die ook bekend zijn van de Nederlandse televisie? Um, ja, ze hebben in principe een eigen polense talent. Alleen heet het hier Mam talent wat betekent ik heb talent... Um, is ook precies hetzelfde concept. Um, iedereen die vindt dat hij iets kan, kan hier aan meedoen. En ja, dit programma is op het moment de populairder dan derde The Voice. En ja, zij hebben zaterdag de finale, dus het kan zijn dat na die finale dat The Voice dan meer kijkers krijgt, maar we zitten dus dezelfde avond ongeveer op hetzelfde tijdstip. En zit jij dan ook aan de buis gekluisterd? Weet jij wat dit jaar de meest bijzondere act is? Nee, helaas moet ik je daar het antwoord schuldig op blijven. En ja, dat, dat, dat zul je zaterdag kunnen zien, natuurlijk op internet, maar ik, dat kan ik helaas zo niet zeggen. Verschillende Nederlandse talentenjachten breiden zich uit naar het buitenland en zo ook in Polen. De Voice is daar nog niet zo populair als hier, maar het succes begint te komen. Bedankt voor je toelichting, correspondent Gwenny Sonberg uit Polen. Hoe werkt dit nou? Wat vindt u daarvan? Waarom is het eigenlijk zo? Vragen. We stellen ze de hele dag en we geven ook de hele dag door antwoorden. En er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggever Cecil van de Gift heeft daar geen last van... en ze gaat elke week op zoek naar vragen en antwoorden die nog nooit zijn gesteld. Nederlanders betalen de meeste verzekeringspremie ter wereld. In Nederland willen mensen zich tegen van alles en nog wat verzekeren. Ik vraag me af hoe dat komt. Omdat we een heel beschermend landje zijn. Omdat de politiek in Nederland dat heel goed gericht heeft. Oh, dat is omdat wij Nederlanders nogal uh, graag uh, zekerheid willen hebben. Dat is geloof ik al vanaf ik veel, de 1600 of zo. En dat wij, wij willen ons graag beschermen tegen alles. En alles indekken. En daarom uh, verzekeren wij ons tegen alles. Omdat er veel ongelukken in Nederland gebeuren. <laughs> ik denk omdat het gewoon uh, wordt voorgelegd door, uh, door de bedrijfsstel dat het gewoon heel verstandig is om dingen te verzekeren. wat achteraf uh, dat je niet allemaal nodig hebt. Omdat wij nog gewoon een bankvolk zijn. Ik denk dat Nederlanders het zekere voor het onzekere nemen. De Nederlanders heel vaak vallen. En ze fietsen heel veel. En dan vallen ze van hun fiets. Dan moet ze wel verzekerd zijn. Ik ben op zoek gegaan naar iemand die antwoord kan geven op mijn vraag. Ik belde verschillende verzekeraars, maar die konden mij niet verder helpen. Wel werd ik doorverwezen naar Peter Wakker. Hij schijnt het antwoord op mijn vraag te weten. En als het goed is, krijg ik hem zo aan de lijn. Goedemorgen, dit is Peter Wakker. Goedemorgen, Peter Wakker met Cecil van de Grip van Nu al Wakker Nederland... Ik heb gehoord dat u waarschijnlijk een uh, antwoord heeft op mijn vraag... waarom Nederlanders zich tegen van alles en nog wat willen verzekeren. Ja, inderdaad. Eén um, ding is dat het, het hoort, uh, pas behoorlijk bij onze mentaliteit. Uh, wij zijn gewend aan een verzorgingsmaatschappij. Dat was uh, heel sterk toen DNL minister-president was, maar het is nog steeds... Uh, dat de maatschappij met ons heen voor onze elementaire behoeften zorgen... En verzekeren hoort daar een beetje bij. Als ons een of andere ramp gebeurt, dan verwachten we eigenlijk half dat de mensen om ons heen ons helpen. Dus dat is de één reden waarom Nederlanders meer verzekeren dan anderen. Er zit ook een beetje bij een gevoel van eerlijkheid. Dat Nederland meer dan andere landen, voor veel meer dan Amerika, vindt dat de dingen eerlijk gelijkmatig verdeeld moeten worden. En daar past verzekeren ook goed in. Want als iemand het huis afbrandt... Dan vinden wij dat de mensen om hen heen en de verzekeringsmaatschappij hem weer een nieuw huis moeten geven, dat het niet eerlijk is. Dus dat zijn al twee dingen in onze mentaliteit, waarin we bijvoorbeeld anders zijn dan Amerikanen en uh, die dat teweeg brengen. We zijn Nederlanders eigenlijk ook veel angstiger? Ja, dat, is ook, dat speelt ook mee inderdaad. Um, wij zijn minder gewend met de risico's te leveren dan veel andere volkeren. Uh, we, hebben, ja, we hebben wat uh, van water nog wel risico's uh, bij zee en bij rivierenoverstroming. Maar die risico's zijn toch niet zo groot als veel andere landen. We hebben bijna geen natuurlijke rampen die hier zomaar kunnen gebeuren. Maar door dat soort dingen zijn wij niet gewend om risico's te hebben. Dus die kleine risico's die wij dan nog wel hebben, dat vinden we ongemakkelijk. En daardoor zijn we ook weer extra uh, geneigd om te verzekeren. Zijn wij dan ook het uh, meest verzekerd uh, in Europa? Nou, uh, in de hele wereld is Engeland het meest verzekerd en Nederland is nummer 2. In de toekomst zou dat ook kunnen veranderen dat we ons minder, onszelf minder gaan verzekeren? Nou, ik zou dat wel willen hopen, want uh, ik denk dat wij te veel verzekerd zijn. Maar de, uh, het lijkt er niet op dat dat makkelijk te veranderen is. Ik heb heel veel verzekeringsmaatschappijen ook gebeld met mijn vragen en die konden mij uh, jammer genoeg geen antwoord geven. Wel verwezen ze mij allemaal door naar uh, u. Waardoor komt dit? Nou, het komt, uh, ik vind het heel leuk om te horen trouwens. Maar dit komt uh, enerzijds uh, omdat ik, ik werk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en ik doe onderzoek aan dit soort dingen. En ik heb ook met verzekeringsmaatschappijen en Vleden samengewerkt aan dit soort dingen. Dus daarom uh, neem ik aan dat ze zich mij nog herinneren en dat ze weten dat ik hier dingen van weet. Nou, ik ben in ieder geval weer een tikkeltje wijzer geworden en daar ben ik ontzettend blij mee. Heel erg bedankt uh, dat u antwoord kon geven op mijn vraag en uh, dat u even tijd voor ons wilde maken. Nou, het was me genoeg, Nederlanders zijn ontzettend veel verzekerd uit angst voor eventuele risico's. Of Nederlanders op dit gebied in de toekomst wat meer risico durven te nemen, is nog maar de vraag. Heeft u nu ook een vraag die u zelf niet durft te stellen? Laat het ons dan even weten op 0800-1121. En dan sturen wij volgende week WNL Cecil van der Gift op pad. En mochten jullie reageren op dit eerste uur van Nu al wakker... of misschien over een, een ander programma van Wakker Nederland... dat kan met hashtag WNL op Twitter. Zometeen gaan we het onder andere hebben over ondernemerschap. Blijf luisteren, we gaan even uit voor het nos van 5 uur. Tot zometeen. En